Juris Dubenitski met het NOS journaal. Jumbo heeft grote plannen met de tientallen restaurants van La Place die het overneemt. De topman zegt dat er in La Place ook een versmarkt komt met producten die mensen kunnen meenemen en in Jumbo supermarkt komen spullen uit La in de schappen. Jumbo neemt 61 losse vestigingen over, dus niet die in de warehuizen van V&D. Al heeft Jumbo daar wel interesse in als er meer duidelijkheid is over de toekomst van V&D. Vakbonden reageren positief op de overname. In de Iraakse stad Ramadi is een massagraf ontdekt. Er lagen veertig agenten en burgers in, onder wie vrouwen en kinderen. Onderzocht wordt nog wie het zijn. De opgraving kan nog maanden duren. Ramadi werd een paar weken geleden heroverd op Islamitische staat. De stad ligt ten westen van Bagdad en werd in mei vorig jaar ingenomen door IS. De Duitse politie zoekt een man die vrijdag in een bouwmarkt bij Keulen... spullen kocht waarmee een bom kan worden gemaakt. Hij haalde ammoniumnitraat. Dat wordt gebruikt als kunstmest, maar is dus ook een grondstof voor een bom. Hij zou een flinke hoeveelheid hebben gehaald, melden Duitse media. De politie wil de man graag spreken. Asielzoekers moeten in Denemarken gaan meebetalen aan hun opvang. Een meerderheid in het parlement is het daarmee eens. Binnenkomende vluchtelingen moeten onder meer juwelen... en contant geld inleveren bij de grens. Vluchtelingen die al in het land wonen vallen ook onder de regel... zo blijft de opvang volgens de Denen betaalbaar. En tijdens de nationale dodenherdenking in Amsterdam... houdt de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb een toespraak bij het monument op de Dam. Dat heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei bekendgemaakt. Abu Taleb krijgt het woord na de twee minuten stilte... en de winnaar van een gedichtenwedstrijd. Het weer, het trekt regen over het land en aan de kust kan het behoorlijk waaien... Ook morgen veel wind en periode met regen. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Donderdag droog en zonnig. Dit is. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is bij, bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fiets. En uh, dat is heel mooi dat er geen files staan, want wij hebben nu de raadsvergaderingen. Pas 26 januari. Maar als eerst gaan we even een nummertje draaien. Ja, dat heb je goed. En ik zie Sando helemaal meegaan in de studio. Control. Hier heb je In Your Arms, mijn chef special. It's my heart that's been missing you. And it's the heart I need to listen to. And it's been singing songs for tender dreams. The ones you sang to help us sleep. And one day I will sing those songs. Sing them till they sleep. Just like you sang.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 ja, dit was Chef Special your in je arms. En uh, het gaat vandaag niet zo lekker met die vluchtelingen. Ja, ik vind het maar zo, hè. Weet je, Johan, ik denk hey, dat uh, we dat moeten overlaten aan de... Maan is uit. Hey, even een kleine samenvatting, Sander. Waar gaat het over vandaag tijdens de raadsvergaderingen van 26 januari? Het gaat vanavond, 26 januari. De raadsvergadering gaat over de vluchtelingen in het Kostverloren Huis. Dat is? Voor dat is de oude, oude OCK Het Spalier. Oh, dat bestaat niet meer. Hey, nee. Voor de luisteraars oh. thuis, jullie ook. Uh, wij hebben morgen om uh, 12 uur... Om precies te zijn, als ik het goed zeg... ...is er een interview over de vluchtelingenproblematiek van het Doudij. Dat is tevens een project voor school. Oh. Dat klopt helemaal. Wat een enthousiasme. Ja. Ja, en, en uh, onze avond is pas net begonnen. We weten niet tot hoe laat we doorgaan. Dat weten we maar nooit met de raadsvergadering. Als je kijkt naar die agendapunt, lijkt dat alsof het wel meevalt. Er zijn er maar twee van. We zitten nu al vier, dus dat schiet op. Maar niet Zo. <laughs> ja, ik zou zeggen, laten we snel beginnen voordat het afgelopen is. Wij uh, beginnen nu... Uh, met, met de raadsvergaderingen. raadsvergaderingen. Dat niemand van de partijen het achterste van zijn tong wilde laten zien. Veel plezier. Het heeft in ieder geval niet geleid tot enig initiatief vanuit de raad. Deze coalitie heeft afgesproken dat er wel een kerntakendiscussie wordt gevoerd. Dat heeft onder andere te maken met het op orde brengen van de begroting. Het past echter ook in het idee dat er meer gestuurd gaat worden op de zelfredzaamheid van verenigingen en instanties. Ofwel, men neemt in principe zelfverantwoordelijkheid en gaat er niet op voorhand vanuit dat de gemeente met de portemonnee klaarstaat. Voorzitter, het was verheugend dat vorig jaar, omstreeks deze tijd, iedere partij van mening was dat er een kerntakendiscussie moest het initiatiefraadsvoorstel werd door iedere partij aangenomen. Helaas komt bijna de helft van de politieke partij hier in Zandvoort de verantwoordelijkheid van die beslissing vervolgens niet aan... ...en zijn de VVD, Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort om op, op, op redenen afgehaakt... Dat roept dan natuurlijk wel de vraag op wat u straks als moeilijke keuzes zijn gemaakt aan uw kiezers gaat uitleggen. Wij hebben daar niet aan meegedaan, dus bij ons moet je niet zijn. Tja, is dat een verantwoordelijkheid of verantwoordelijkheden nemen wanneer het er echt toe doet... Of is het na jaren plat bezuinigen gewoon weglopen voor, de, voor allerlei keuzes? Andere bekoontjes uit het vuur laten halen. Meneer Sandbergen, meneer u heeft een interruptie van mevrouw Van der Oh, Mag ik mijn betoog niet afmaken? Dat maakt het uh, wel wat handiger. Ik uh, ben er op bijna. Voor de interruptie, mevrouw Van der Velde. Meneer Sandbergen. Ik ben niet van de VVD, ik ben niet van de Partij van de Arbeid... en toch voel ik mij beledigd. Kunt u me dat uitleggen? Nee, dat kan ik niet. Nee, dat dacht ik al. Maar toch zijn uw woorden beledigend. Naar diegene die van de VVD en de Partij van de Arbeid... om voor hun, neem ik aan... legitieme redenen zijn afgehaakt... en dan denk ik van... Het, uw, uw woorden zijn eigenlijk best wel een beetje beschadigend... Mijn woorden zijn bedoeld zoals ik ze gezegd heb. Beschadigend dus. Mevrouw de ...andere de kooltjes uit het vuur laten Meneer ja, Samberg, u heeft oh, nog een interruptie. Alweer? Mevrouw Keurensson. Ja, er is een nieuw systeem ingevoerd... ...en dat betekent dat er maximaal twee... ...nee, drie lampjes tegelijk kunnen branden. Daarna krijgt u een groene. Dus het apparaat heeft de voorzitter een beetje beveiligd. We gaan gewoon evalueren of dat kan. Nee, meneer De Vries? Ik doe hem voor de handen. Nee. En dat is ook op zich prima, want dat voorkomt dat u te snel door elkaar heen praat... ...zodat de luisteraars u niet kunnen volgen. Mevrouw Geurensson. Nussie Rood. Um, voorzitter, ik heb een vraag. Um, ik begrijp dat de heer Zandbergen, of tenminste, dat, dat is eigenlijk mijn vraag... Um, ...voert hij hier het woord als indiener van het raadsvoorstel? Met andere woorden, spreekt hij hier namens de indieners? Of spreekt hij hier namens D66? Meneer Sandbergen. Voorzitter, ten dele namens de indieners en ten dele namens D66. Ik begrijp dat dat een gecompliceerde rol was. U moet dus beschouwen dat het eerste gedeelte van mijn betoog als D66 was... en het betoog wat ik hier na ga volgen namens de indieners... Dan zo... Voorzitter, dan wil ik graag van de andere partijen weten of zij het deelt zover ondersteunen van D66 als het gaat om deelname aan de kerntakendiscussie die voor op dit moment nog steeds achter gesloten deur is geweest. Wil het één uur daar kort op te reageren? Niemand? Voorzitter, dan concludeer ik hieruit dat het de woorden voor rekening zijn van de heer Zandbergen... ...en niet worden overgenomen door de rest van de gemeenteraad. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Keuransson. Meneer Zandbergen, gaat u verder. Ja, dank u wel. De laatste zin van dit betoog was... ...de anderen de kooltjes uit het vuur laten halen. Maar goed, hoe luidt het spreekwoord ook alweer? Liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald dus. wat ons betreft komt u toch één keer en gaat u weer meedoen. Laat u ook het geluid van uw kiezers in deze lastige discussie over onze kerntaken weer doorklinken. U blijft en bent natuurlijk van harte welkom. Voorzitter, de kerntaken discussie gaat nu een nieuwe fase in. De werkgroep heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan de startnotitie kerntaken discussie. Er is een overzicht gemaakt van wettelijke en autonome taken. In het raadsvoorstel van 23 januari is onder andere besloten dat de mogelijkheid van inspraak hier aanwezig moet zijn. De werkgroep is van mening dat thans het moment is aangebroken dat dit besluit wordt uitgevoerd. Oorspronkelijk was de werkgroep van mening dat de vorm, adviseren in dit stadium... ...het meest te prefereren is. In feite zijn we dat nog steeds. Omdat als je het bijvoorbeeld hebt over bezuinigingen... ...je met belanghebbenden, met uh, co-produceren niet ver komt. Je vraagt immers ook niet aan burgers... ...om te co-produceren als je de belastingen wilt verhogen. Desondanks... Interruptie voorzitter, ik vind het echt een zwom aan het worden... ...van de heer Zalmberger. Want nou gaat dit over belastingen hebben... Ja, logisch, uh, meneer Zandbergen, dat de burger daar nee zegt. Maar als we het over kerntakendiscussies hebben, kunt u wel co-produceren. Want u kunt het samen doen, u komt er vanzelf wel uit. We kunnen allemaal heus wel de middenweg uh, kiezen en zoeken. Dus wat dat betreft, bent u, bent u nou van plan iedereen naar beneden te halen? Wat, wat bent u nou mee bezig? Ik, ik begrijp dat het soms moeilijk is voor u... ...om uh, uh, dingen te volgen. Maar ik leg... Nou, meneer de voorzitter, namelijk... meneer de voorzitter... ...heer Zandbergen kleineert iedereen op deze manier... ...en ik wil gewoon dat hij nu daarmee gaat stoppen. En anders Heer, wil ik een schorsing. En nu raadt u mijn gedachten. We gaan nu weer terug naar de orde van de zaak... ...en we houden het zakelijk. Meneer Zandbergen, mag ik u daartoe oproepen? Um, ik betreur het als ik uh, kleinerend overkom... Dank u wel. Uh, voorzitter, um, ik heb gemeend uh, aan te geven uh, dat je in een bepaalde discussie niet altijd tot produceren kan overgaan. Omdat uh, het gaat om geld en uh, ik kan me voorstellen dat de belanghebbenden dan op dat moment een andere mening hebben dan uh, bestuurders. En uh, het voorbeeld van de belastingen heb ik ook slechts als voorbeeld aangegeven. Dan, um, desondanks kunnen wij ons voorstellen dat later in het proces, met belanghebbende, een hogere trede in de participatietrap wordt gebruikt. Vandaar het voorstel van de werkgroep om met betrekking tot de participatie een plan van aanpak te maken. Verder is de werkgroep van mening dat een eenmaal toegekende subsidie niet automatisch blijft bestaan. Nut. ...en noodzaak moet steeds weer worden aangetoond. Ook stelt de werkgroep voor meer met stimuleringssubsidies te werken... ...na één of twee keer een subsidie te hebben ontvangen... ...moet men toch op eigen benen kunnen staan. En tenslotte stel ik mij voor dat tussentijdse resultaten uit de kerntakendiscussie... direct door het college worden opgepakt... zodat wijzigingen in de begroting direct zichtbaar kunnen worden gemaakt. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Sandberg. Meneer Hendricks. Ja, dank u, voorzitter. Um, ja, tijdens de commissievergadering van een paar weken geleden... Waren, was de VVD al vrij kritisch. Want de heer Sandberg heeft het inderdaad terecht over een kerntakendiscussie. Maar de vraag is in hoeverre dat inderdaad terecht is. In hoeverre worden het nou echt... Eh, taken afgestoten in hoeverre wordt er nou echt zoals D66 inderdaad vorig jaar aangaf gekeken wat we wel gaan doen en wat niet de VVD heeft geconstateerd dat er heel weinig taken zijn, eigenlijk geen die we niet meer gaan doen en dat we eigenlijk op alles ongeveer blijven voortmodderen zoals we altijd al hebben gedaan voorzitter en ik zou, ik heb tijdens de commissievergadering ook goed geluisterd naar de beantwoording van wethouder Bluis en eigenlijk sluit ik me meer bij zijn woorden aan dan bij die van de indieners ik heb de uh, wethouder horen zeggen dat dit stuk niet rijp is om de participatie in te gaan. Volgens hem zijn een aantal besluiten nog onduidelijk. Ik heb ook begrepen dat een aantal tegenstrijdigheden in het stuk zaten, onder andere op het gebied van toerisme en economie. Willen we dat juist meer gaan doen of juist minder? Het komt uit het stuk niet duidelijk naar voren. Een aantal zaken zijn nog te vrijblijvend, maar zijn wel een goede insteek volgens het college. Nou, voorzitter. Het zou de indieners van dit stuk ook hebben gesierd... als zij aanleiding van die woorden het stuk hebben ingetrokken. En gezegd ze van oké, okay, we snappen de adviezen van de wethouder... en we gaan er nog even mee wachten. We gaan nog even concreet dingen uitwerken. En over een paar maanden komt dit stuk weer terug. Dat zou de indieners gesierd hebben. Het stuk zoals het er nu ligt kan de VVD niet steunen. Dank u wel, meneer Hendricks. Meneer Paap. Ja, dank u voorzitter. De participatie op dit kerntakendocument, dan is toch de vraag, waar de heer Sonnberg het net over had, waar is het co-produceren? Voor Sociaal Zondvoort en PvdA, die jammer genoeg niet aanwezig is, ik wens raadslid tonen veel sterkte, is dit echt van groot belang dat u gaat co-produceren. Wat u wilt, is betrokkenen, verenigingen en burgers uitnodigen om advies te vragen. Ik neem aan dat u de burgers ook gaat uitnodigen. Niet iedereen is namelijk lid van een vereniging. Hoe gaat u dat doen, meneer Zonbergen? En dat via u, uh, voorzitter. De heer Zonbergen bleef uh, tijdens de commissievergadering hier echt vaag over. Net zo, zo vaag als hij net zijn verhaal uh, vertelde. Verder vraag ik me af of dit document daar rijp voor is. Er staan alleen maar wat streven in en aannames. Het lijkt ons lastig om van daaruit keuzes te kunnen maken. Duidelijke keuzes staan er namelijk niet in. En advies vragen, dat is bijna hetzelfde als u mag er wat van vinden. En verder moet u uw mond houden. Voorzitter, ik vraag uh, de, uh, de heer Sambergen en uh, zijn uh, kerntaken... Nou gaat mijn beeld weg. Zijn kerntakengenoten ga co-produceren. Als laatste voorzitter, sociaal zondvoed kan niet anders dan een stuk de kennisgeving aannemen. Dit stuk is anders rijp om tegen te stemmen en wachten verder rustig af tot dit document weer bespreekbaar wordt. Dank u wel. Dank u wel meneer Paaps. Zeg ik de vinger van meneer Demmers? Het klopt. Meneer Demmers. Ja voorzitter, dank u wel. Misschien is 2011 uh, Hamert-GBZ al op uh, een kennentakendiscussie. Die is door de Partij van de Arbeid toen als wethouder steeds vooruitgeschoven. In diezelfde tijd heeft de accountant... die zag de Lange dat er bezuinigd moest worden... en die heeft geadviseerd om niet de kaasschaafmethode te gebruiken. En wat we nu zien gebeuren... dat is dat het erop uitdraait dat die kaarschaafmethode wel gebruikt gaat worden dat er geen grote stappen gezet zijn worden en de enige grote stappen uh, die uh, genomen is, dat is uh, 700.000 euro bezuinigen op uh, de personeelslasten en dat uh, heeft een averechts effect gehad omdat de parallel aan die maatregel niet op andere zaken bezuinigd zijn, dus wij de benodigde expertise uh, niet konden houden en uh, dat we nu met een uh, kraken te piepend apparaat zitten. Um, het volgende is dat... Uh, de provinciaal toezichthouder... die zegt uh, dat er een aantoonbaar... structuurverbeterende omstandigheden... in financiële zin moeten zijn. Dat er aantoonbare baten... door efficiëntieverbetering moeten zijn. Een evenwicht binnen drie jaar... na vaststelling van de begroting. Een concreet onderbouwde... voornemens van de raad. Nou, we hebben dus geen concreet... onderbouwde voornemens van de raad. Dat is wel jammer. En uh, een duurzaam financieel evenwicht als aannemelijk resultaat. De huidige wethouder Financiën, meneer Bluis... die heeft geprobeerd om de boel op orde te brengen. En als ik dan de kengetallen krijg, uh, kijk van voorjaarsnota 2015... en de najaarsnota 2015... dan is er uh, wel uh, duidelijkheid geschapen. Uh, er zijn wat posten verwisseld. Het is wat efficiënter qua verslaglegging in elkaar gezet... Maar heel veel vooruit, ook in de meerjaren schijven, zijn we dus nog niet gegaan. Dus er zullen nu wel concrete voorstellen moeten komen. En dan wil ik u in herinnering brengen waar die dan eigenlijk zouden moeten vallen. U heeft namelijk het probleem dat we uh, heel veel uh, subsidiënten hebben... En als u daarop gaat korten, dan krijgt u met elke subsidiën een gesprek. En dan krijgt u een briefwisseling waarom het al wel super nodig is, waarom de subsidie moet blijven. Kost heel veel geld en heel veel communicatie. En wij uh, stellen het toch voor. Dat zeiden we een aantal jaren geleden ook al. om een paar grote stappen te zetten. En dan uh, neem ik in neem ik... Uh, adviseer ik. wij. Om te kijken naar het ouderbeleid, 225.000 euro. We kijken naar de firma Context, 205.000 euro. We kijken naar uh, sociaal-cultureel jongerenwerk, 111.000 euro. Dat zijn maar wat kleinere posten. Maar de grotere posten, dat is uh, de bibliotheek, 486.000 euro, waarvan de oudere partij in het. ...in een verkiezingsprogramma hebben gezegd... ...joh, is er nou allemaal van nodig? En dan hebben we nog een keer 425.000 euro aan, het, aan de VVV. Dus dat bij elkaar, dat maakt dan 2 miljoen euro. Iets meer. En we geven 3 miljoen euro aan subsidies uit. En nu denkt het college... Uh, en raadsleden denken... laten we nou links en rechts wat richtingen bepalen... zo wat we nu doen. Maar we hebben geen concrete voorstellen natuurlijk. En uh, nu lijkt het erop... dat uh, al die onderwerpen... al die richtingen... als het ware als een rood stuk vlees... Uh, daar bij de raad wordt neergelegd... en zegt van... joh zoek het eens even lekker uit. Uh, wat jullie vinden... en dan hebben wij het niet gedaan... maar heeft de raad dat gedaan. Nu volgende fase is, het stuk rode vlees komt bij alle verenigingen en de burgers terecht. Dus de raad en het college leggen dat stuk rode vlees voor de burgers en de verenigingen neer. En die gaan daarom vechten. En dan wachten wij wel een beetje af hoe het afloopt en waar het bloed aan de muur komt. Kijk, dat is dus geen bestuur en dat is geen leidinggever. Dus dat lijkt mij niet een goede weg om het uh, zo in te richten. Het lijkt mij veel beter om het college... naar aanleiding wat uh, gezegd is de laatste paar jaar in de kerntakendiscussie... om een voorstel te doen in zaken die grote stappen die er genomen zou kunnen worden... in het achterhoofd houdend wat er in de verkiezingsprogramma's uh, uh, staat... en dan zeggen van dit stelt het college voor, het is misschien niet fijn... maar helaas, dat, helaas, dat moet... Meneer Hendricks, En dan, en dan gaan de volgende, stap. Demmers. En de volgende stappen. En de volgende Voorzitter, de heer Demmers houdt een, uh, een verhaal dat ik me bijna volledig bij kan aansluiten. Maar hij is toch zelf een van de indieners? Of ben ik in de war? Nee, wij zijn als enige, zijn wij niet afgehaakt in die discussie. Want dat vonden wij een beetje laf. Maar goed, dat kan, dat kan maar, gebeuren. Maar ja, uw handtekening staat onder het stuk. Ja, maar nee, je nee. zit in die kennentakencommissie. En het is net zoals in het uh, college. De meerderheid van de stemmen geldt. Dus dan is maar het de... staat u nog steeds vrij om de uitstap. Zoals meneer en zei, liever ten halve gekeerd dan ten hele gedraaid. Nou, ik ben helemaal nooit uh, uh, ten halve uh, verdwaald. Ik ben. <lacht> Wij zijn van het begin af aan één standpunt ingelaten. Maar als je nou met z'n vieren in die commissie zit... of in die werkgroep... en ze zeggen de drie van ja, ja, nee, nee, misschien, misschien... en ze durven die stappen niet te nemen... wij worden niet gehoord, dat gebeurt trouwens wel meer. Ook als het over 3 oktober... onze radiouitzending over de asielzoekers gaat. Maar goed, eh, dat terzijde. Nee, maar het gaat, het gaat even om het feit dat dat zo besloten is. En moet je bij de meerderheid neerleggen, dat is niet anders... Gaat u verder, meneer Demmers? Ja, maar ik ga niet zeggen van ja, de GBZ zit in zo'n werkgroep. En dan zeggen we van, uh, nou, ik ben het met die andere klanten niet eens. Wij zetten onze handtekeningen uh, niet. Heb ik één keer niet gedaan als voorzitter van de hoorcommissie, Toen moest ik gelijk bij de burgerwijze thuis komen. <lacht> dus dat doen we niet meer. Dat was mijn bijdrage, uh, onze bijdrage. Voor... Om, uh, om koffie te drinken, he, meneer Demmers, of niet? <lacht> ik heb uh, heerlijk iets voor z'n warm, maar bij u gegeten, geloof ik. <lacht> de luisteraars thuis, het begrip burgemeester wordt door verschillende personen ingevuld ik kijk even rond is er behoefte aan uitgebreid debat of zal ik het college vragen meneer Metters ja dank u wel voorzitter. is er ook de tweede termijn die... ja zeker want ik, ik was even aan het peilen wilt u nu al op elkaar reageren of zal ik eerst vragen aan het college om iets in te brengen maar ik wilde wel reageren in tweede termijn en ook een betoog houden. Ja, college, dan, dan laat ik het college eerst even kort reageren. En dan kunt u dat allemaal meenemen in tweede termijn. Dank u wel. Kort? Ja. ja. Meneer Bluis, denk ik. Ja. Dank u wel. Nou, ik vond het wel een interessante discussie. Vooral de discussie van de heer Demmers. U uh, <lacht> weet, dat ik zit al heel, heel veel, wat jaren in de gemeenteraad. En ik ben nu wethouder. Maar... En we hebben al meerdere keren aan dit soort discussies deelgenomen. En ik moet toch zeggen dat het stuk wat nu voor ligt... het verste is gekomen van alle stukken die we op dit gebied hebben gedaan. Dus wat dat betreft toch een compliment aan, uh, aan die werkgroep... dat ze dit uh, geproduceerd hebben. En wat zij voorstellen zijn voorlopige keuzes. En er staat bij 12.1 heel duidelijk... dit zijn een aantal zaken waar wij van vinden dat het op een andere manier kan. Eventueel met minder geld. Eventueel... ...op een andere manier, dus bijvoorbeeld meer zelfredzaamheid. En die worden gewoon genoemd. Dus dat zijn echt wel voorlopige keuzes. Er staat een voorlopige keuze. Er moet gekeken worden naar langlopende subsidies. Marketing en promotie. Welke rol heeft de gemeente en bijvoorbeeld welke rol heeft, heeft het bedrijfsleven? En hoe weeg je dat af? En, en, en hoe, hoe moet het in verhouding staan? Speelplaatsen, sport, de zelfredzaamheid van de sport. Want er zit een, een, een nota van de sportraad zit erachter. Uh, over stedelijke projecten is daar, zijn er dingen gezegd over als we projecten doen... dan moet ook vooral degene die ontwikkelt die, moet die kosten dragen. Uh, zo zijn er ook een aantal dingen benoemd waarvan ze zeggen... daar hoeft u feitelijk niet op in te teren, dat, daar moet u het beleid voor zetten. Onderwijs, onderhoud, rio, milieu, toerisme, economie. Dan hebben ze het over de beleidscomponent. Volkshuisvesting de kortlopende stimuleringssubsidie... daar gaan ze eigenlijk daar verder op in... en verkeer en parkeren. Dus wat dat betreft ligt er gewoon wel wat voor. Alleen het college heeft wel gezegd... dit is, en met alle onderbouwingen... er zitten allemaal sheets onder, met allemaal invullingen. Daar heeft trouwens de Raad voor de grootste gedeelte aan meegewerkt. Dat was in inbesloten. Ook de VVD heeft voor de helft aan meegewerkt. Dus daar toch nog wat dank voor. Want uw inbreng voor de helft zit er toch in. Dus wat dat betreft is dat heel goed... Het college heeft gezegd, ja, hoe gaan we er nu mee verder? Want dat is niet zo duidelijk wat u daar stelt. U dacht van, nou, dat zal het college wel even oplossen. En toen heeft het college gezegd, ja, maar zo werkt het niet. Dat als we het gaan oplossen, dan gaan we het samen oplossen. Nou, daar is het voorstel dus nu ook uh, op aangepast dat het gaat gebeuren. En wat het college dan vooral gaat doen, en dan kijken we ook naar wat wij met elkaar hebben afgesproken, bijvoorbeeld in de beleidsagenda. In de beleidsagenda staat bijvoorbeeld heel nadrukkelijk genoemd dat de subsidiesystematiek, en dan kom ik bij de heer Demmers, want dan heeft de heer Demmers het ook tien jaar over, dat we opnieuw gaan kijken naar de subsidie, subsidiesystematiek. Dus dat is een van de beleidsvoornemers die gewoon meer jaren in de planning staat. Nou, daarvan kun je zeggen van, dat ga ik helemaal, dat ga ik dus direct dan meepakken. Dus dat stuk participatie daarin, ga je doen. Maar feitelijk, misschien gaat het college wel aan u vragen, nou, als we samen verder gaan. Goh, maar u wil dus... Want toen de VVD nog een mesa deed, moest dat vooral kerntakendiscussie hebben. En toen heb ik met de VVD nog een zware discussie gehad. Dat ik zei van eigenlijk vind ik het meer een keuzediscussie. En dat vind ik nog steeds, ik vind het nog steeds een keuzediscussie. Dan gaat misschien het college wel zeggen van oké, okay, u wil bijvoorbeeld de systematiek aanpassen. Want u hebt het meer over stimuleringssubsidies en meer, minder over de langlopende. Waar denkt u dan aan? En wat zijn subsidies? Ik hoorde hier dermis roepen hele bedragen over pluspunt en, en, en, en oudere beleid. Ja, dat zijn eigenlijk geen subsidies, meneer dat zijn eigenlijk taken bijvoorbeeld, die de gemeente heeft overgedragen aan een derde partij. Wij noemen, u noemt het nog steeds subsidies, dat zijn het al lang niet meer. Dus daarom is het ook goed om die, in die systematiek te kijken. Dat betekent niet dat je met die derde partij geen prestatieafspraken maakt. Daar ben ik het helemaal met u mee eens. Dus wat dat betreft gaan wij dus kijken samen met de, met de werkgroep of biedt het bijkomen van welke zaken wij mee kunnen nemen in het beleidskader wat er al ligt. Zo ligt er een sport, er staat gepland dat sportnota en over sportaccommodaties gesproken wordt. Sportraad heeft aangegeven dat ze ook samen met ons willen kijken naar de zelfredzaamheid. Nou dat, dat punt pakken we daarop. Daarnaast denkt het college, maar dat gaan we met u overleggen en daarom komen we gezamenlijk met een plan van aanpak om met een aantal dialoogtafels een aantal hoofditems te bespreken. Bijvoorbeeld over openbare ruimte en leefomgeving zou je kunnen zeggen, god, daar gaan we een aantal van die punten waarvan u zegt van dat moet u in discussie brengen. Zoals bijvoorbeeld speelplaatsen. Zeg, nou speelplaatsen zou misschien wel meer door de buurt zelf gedaan kunnen worden. Nou, dat gaan we dan allemaal spreken. Dat gaan we ook op toeristen. Dus Interruptie voorzitter, ja, ik zit er steeds een uh... puntje van mijn stoel. Want uh, we hebben het wel weer over mo mo het uh, modewoordje zelfritzaamheid. En zeker, de wethouder gaf aan speelplaatsen. Nou, dat kan sowieso wel niet. Want de veiligheidsnormen, die zijn vastgesteld in de uh, ware wit attracties en speeltoestellen. Het beheer en onderhoud. De beheerder is de gemeente Zonvoort hierin. Speelplaatsen staan op openbare plekken. De gemeente Zonvoort moet kunnen aantonen dat speeltoestellen naar behoren zijn geëxpecteerd en onderhouden. Dus waar, waar heb je het nou allemaal over? Nou, dat, dat betekent, daar, daar ga je het dus ook over hebben. Wij hebben onze verantwoordelijkheid erin. Maar bijvoorbeeld in het, onder, het onderhoud. kan je misschien met elkaar wel wat doen. Dus daarom is het ook goed dat u met die discussie meedoet. U doet, begint er al mee, dus ik ben blij dat u zich daar. Nee, uh, het zijn dingen. Nee, voorzitter, door uw college. Dat is niet voorzitter, voor het college. de wethouder geeft wat aan. wat helemaal gewoon niet kan. We gaan we nou bezuinigen. gaan we nou bezuinigen. in de plaats dat we uh, speeltuestellen veilig maken voor onze kinderen. Nee, of is het precies andersom bij u? Bij u, u, Het is uw stuk. Deze discussie is door de... Dus ik geef alleen maar een aantal dingen aan die u zelf aangeeft. Dus daar gaan we het over hebben. En als het dus niet kan, dan gaat het dus niet. En daar ga je in gesprek. Maar als u zegt van, goh, u, u, u dient daarover in gesprek te gaan. Dan gaan wij daarover in gesprek. Want die opdracht krijgen we dan. En, en voorzitter, daar is uitvoeren. gewoon niet goed over nagedacht. En er zijn veel stukken wat ik, in die documenten waar gewoon niet over nagedacht is. Wat gewoon maar opgeschreven is, van over zelfredzaamheid en dergelijke, wat helemaal niet kan. Had u bij de discussie moeten zijn, had u dat kunnen aangeven? Dat hey, uh, Nee, hey, u geeft ook aan dat... Die knop werkt nog. Dit heeft geen zin op deze wijze te discussiëren, maar dat is ook niet de bedoeling. Meneer Hendricks wilde nog een korte interruptie doen. Ja, voorzitter, want ik hoorde de aan net zeggen, het is uw stuk, maar uit zijn bewoordingen vind ik hem meer klinken als de verdediger van het stuk dan als een uh, bekommentator ervan. Maar bovendien vraag ik me af um, of wat hij uitlegt, of dat wel helemaal klopt met het besluit wat hier wordt voorgesteld. Want ik hoor hem ik hoor de wethouder heel erg inkleuren van hoe gaan we, bepaalde, we moeten bepaalde keuzes nog nader invullen maar ik zie in het besluit echt staan dat we de keuzes uit het rapport in participatie brengen ik zie in dit besluit echt staan dat er een plan van aanpak wordt gemaakt over de participatie niet over nog verder inhoudelijke veranderingen dus kan de wethouder uitleggen of hij, of hij het stuk verkeerd heeft gelezen of ik nee, het, is niet, het is niet mijn stuk maar ik, ik heb al aangegeven dat wat er ligt daar kunnen we mee werken en wat er Gebeurt is dus dat die punten worden ingebracht en wat wij gaan doen: proberen een aantal kaders nader te definiëren met u. Van u wilt discussiëren over uh, langlopende subsidies, uh, hoe ziet u dat? En die, met die kaders gaan we dus in gesprek met. Met de bevolking, met de vereniging. En dan worden, dan worden er adviezen gevraagd. Maar als u zegt bijvoorbeeld, ja, we moeten op de subsidies, dat zegt de heer Demmers, we willen op de subsidies, willen we structureel drie ton bezuinigen, ik noem maar wat hè. Nou, dan zeg je van, ja, hoe, hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, dan, dan is het uiteindelijk de raad die dat beslist. Maar vervolgens wordt het college op pad gestuurd. Zegt, nou, u, u gaat maar eens even drie ton bezuinigen op de subsidies. Wat gaan wij dan doen? Dan gaan wij natuurlijk in overleg met die vereniging, hoe gaan we dat doen? En dan ga je waarschijnlijk daarover in co-produceren om te kijken, hoe krijgen we dat voor elkaar? Ja? Hoe krijgen we dezelfde kwaliteit met minder geld? En hetzelfde gebeurt nu in het sociale domein. Dus dat soort discussies gaan we voeren, ja. Voorzitter, samen bij... met u. Nee, voorzitter, nee, meneer Demmers, nee. Meneer nee. Hendricks mag nog één keer kort interriteren en dan krijgt u meneer Demmers. En daarna gaan we verder. Meneer Hendricks. Voorzitter, ik kan me de commissievergader nog herinneren dat de wethouder zei van nou, met dit stuk kunnen we niet uit de voeten, het is niet rijp voor participatie. Kan hij aangeven wat er nou sindsdien veranderd is tot nu toe, waardoor dat met dit stuk wel kan? Meneer Blijs. Ik heb toen ook gezegd dat het stuk, dat we, dat we gaan werken aan een stuk wat wel de participatie in komt, dat leggen we nog terug aan u voor. Dus we zijn in, dit is fase 1. Dit is de eerste inventarisatie. En er komt nu een plan van aanpak. Dat gaat nog terug naar de commissie, zodat u weet wat voor plan van aanpak we in de participatie gaan. Want dat, dat, dat stuk is. Ik kan niet met dit stuk zo de participatie in. Nee nou, nee, nou, dus ik geef straks, aan, er voorzitter. moet een plan van aanpak komen. Dat gaan we gezamenlijk, gaan we gezamenlijk maken, ja. En dan ja, gaan voorzitter. we kijken welke... Dat gaf ik u net aan. Welke dingen we bijvoorbeeld... Als je het over subsidies hebt... Gaan we over de subsidiesystematiek... Komen we met een verhaal. En daar passen we dit in, in. Rond sport gaan we met de sportnota. Ja? En met het accommodatiebeleid gaan we... Dit soort dingen koppelen. Een aantal dingen gaan we gewoon zeggen van... Raad, u, u, u geeft aan uh, van speelplaatsen, hoe ziet u dat? Uh, is, is daar wel op te bezuinigen? U zegt dat wel. We hebben, we hebben de sheet hier. Wat gaan we nu doen? Wat wilt u dat wij met gaan bespreken? Nou, dat gaan we voorbereiden. En dat is het plan van aanpak. De portefeuillehouder is inmiddels in zijn tweede termijn, heb ik de indruk. Maar dat is ook een beetje omdat u hem uitnodigt daartoe. Uh, en meneer Henders, ik had net gezegd dat u nog een tweede keer mocht... maar niet een derde keer. Dus ik ga eerst even, want er zitten een aantal dringende andere raadsleden op de lijn. Dat zie ik aan alle lampjes. Meneer Demmers kort graag en daarna meneer Metters kort. Uh, en, uh, ja, dank daarna rond de portefeuillehouder af en gaat u in tweede termijn vrijmoedig het debat voeren. Ja. Demmers. Uh, dank u wel, voorzitter. Um, ja. Ik stel voor om, uh, aan de wethouder uh, Bluis om na te denken of het niet handig zou zijn uh, dat de Raad op advies van, uh, van u als wethouder Financiën... een uh, plafond van, vaststelt als het gaat over de autonome bestedingen en uitgaven van de gemeente Zandvoort. Dus u zegt, uh, wij zouden graag willen dat de Raad 2,1 miljoen als plafond neerzet... En dan gaan wij als college, gaan we dat naar eigen inzichten met de coalitie, gaan we dat invullen. En er hoort de procedure bij met het plan van aanpak. Of dit besluit, dat wijzigen we nu vanavond nog. En er staat daarin uh, de concrete invulling van de, over de bezuinigingen over de verschillende beleidsterreinen. Die zetten wij in het plan van aanpak. En dat kunt u binnen drie weken tegemoet zien. Is dat wat, uh, wethouder? Meneer Bluijs. Ja, wij komen met een plan van aanpak. En, en dan gaan we, gaan we kijken van wat ligt er onderaan informatie. Kijk, u, u, u had het over de financiële positie. Uh, de financiële positie is, is op dit moment dusdanig. Die is gewoon in controle op dit moment. Ik heb wel in de najaarsnoten vier punten aangegeven waar aandacht voor is. Ik ga ze nu hier niet noemen, maar die, die hebben wel degelijk invloed op onze positie. Maar u ziet al, de indicatoren staan allemaal op groen. De algemene reserves staan op groen, de solvabiliteit staat op groen. Net de schuld gaat naar beneden. Dus wat dat betreft is het niet alleen een kwestie van... dat we moeten bezuinigen, Want anders had ik wel, hadden wij het wel gezegd, want er moet minimaal... een miljoen gevonden worden. Dat is op dit moment... dat is misschien, mogen we blij om zijn, niet aan de orde. Maar we zitten in een veranderende... maatschappij. We, er liggen ambities. Er moeten dus... keuzes kunnen gemaakt worden. En als je verlangt dat in het sociale domein... bijvoorbeeld dat, dat we daar... met minder geld hetzelfde willen doen. Dus meer participatie is... meer zelfredzaamheid, enzovoort, enzovoort. En je wilt dat speelruimte hebben om dingen te ontwikkelen, zal je dat ook met je, gewoon je taken tegen het licht moeten houden. Het is ook normaal, dat gebeurt trouwens in het bedrijfsleven ook. Er veranderen dingen, dus je moet ook je product, je diensten, je taken tegen het licht houden in een veranderende tijd. Nou, dat hebben we heel lang laten liggen. Ik ben ook blij met de steun van GBZ, want die zegt ook van dat moet u om dezelfde tijd doen. En dat doen we nu. Dus nee, laten we er nou met z'n allen tegenaan gaan. Nee, Mettens, dus u wilde ook een korte interruptie doen. Maar ik ben nu van plan om het betoog te houden, want ik dat sta een beetje is, te popelen. Dat is prima, maar Zit ik wil de houden vragen of die daarmee afgerond ja. is. Dank u wel, voorzitter. Meneer Bluis is afgerond, dank u wel. Meneer Metters, mag u als eerste in tweede termijn? Ja, dank u, voorzitter. Uh, ik wil beginnen met uh, te zeggen dat het uh, CDA uh, dit uh, als onderdeel van het coalitieakkoord ondersteunt, ja. wij, hebben met, wij hebben met over. Wij hebben met overtuiging nee, hebben meegedaan de aan de werkgroep. Uh, en uh, we hebben elkaar meegenomen, degenen die daarbij aanwezig waren, in te kijken. naar nou, wat kan er nou wel en wat kan er nou niet? Een stuk kennisverrijking is, heeft daar plaatsgevonden. En dat leidt dan uiteindelijk hier, en dat is niet makkelijk, kentakendiscussie is niet makkelijk, tot een, uh, een voorstel en een raadsbesluit om de uitkomsten van deel 1... en die uitkomsten, dat zijn uitkomsten die worden meegenomen in de participatie... om die te gaan bespreken. Uh, ik vind dat dus wel degelijk getuigen van ambitieniveau. Uh, uh, uh, het, is, het is ook nodig, het blijft nodig in deze tijd. Dat is net door de wethouder gezegd. Maar ik wil het zeker zeggen als mede-indiener... Wat dit gevraagd werd door mevrouw Keurzen. Mede-indiener, het CDA steunt dit namens de raad. En ik ben ook blij dat, er, uh, uh, dat de VVD nog meegedaan heeft halverwege. Ik moet u wel zeggen dat uh, het jammer is dat ze uh, verder niet meegedaan hebben. En ik moet ook zeggen, voor het CDA onbegrijpelijk. Omdat uh, ja, de, de snelle quotes van de heer Hendricks over doormodderen zoals altijd gedaan. Uh, heb ik mij wel afgevraagd. Uh, om, uh, uh, waarom, ze, waarom ze niet meedoen en waarom ze nu ook zeggen uh, de heer Hendricks dat er geen ambitie uh, in zit uh, er zit wel degelijk de ambitie in om dit nu een keer af te maken en niet zoals in een vorige college alleen met kale bezuinigingsvoorstellen te komen nu Gaan wij daarvoor? Er komt uh, participatie op dit gebied en vervolgens uh, kunnen we dan qua financiën uh, helder maken waar wel en waar niet voor gekozen wordt om uh, te handhaven in Zandvoort en uh, sommige zaken te veranderen mogelijk. Dus dat is een goede zaak, dat moet gebeuren, dat past in deze tijd. En het is dus onbegrijpelijk dat uh, uh, terwijl de VVD in de voorjaarsnota uh, zegt van u heeft te veel ambitie. Uh, toen we spraken over de watertoren. Watertoren, nou ook een punt. Ik mag het niet zeggen, maar ik doe het wel. Want er is een coalitieakkoord. Daar staat het in. Zandvoort gaat vooruit, kijkt wat er mogelijk is. En uh, vervolgens de VVD daarvan zegt: Ja, wat is dat nou? Dat moet u nu niet doen. Want uh, uh, uh, dat, uh, dat past niet. En om die reden, dat staat genotuleerd als zodanig, en ik herinner me dat het zo gezegd is, is de VVD er toen uitgestapt uit de kerntakendiscussie, Die avond van de 23e juni. Dat vind ik dus wel onbegrijpelijk. Ik blijf het nog steeds jammer vinden. Het CDA gaat dus akkoord met het raadsbesluit en het raadsvoorstel... ...want dit is een goede kans om tijdens deze periode eens te kijken wat er belangrijk is voor de gemeente... ...wat er niet belangrijk is en welke financiële consequenties we daaraan verbinden. Wie nog meer in tweede termijn? Meneer Cohen en ik zie meneer Paak, ja, mevrouw Van der Velde en meneer Hendricks. Meneer voorzitter, heel kort... Um, ik ben me te herinneren dat um, um, het, zeg maar, de kerntakendiscussie... dat het een heel essentieel onderdeel was van de coalitiebesprekingen. Je ziet het ook steeds terugkomen in begrotingen. Het uh, komt daar iedere keer terug van, het is afhankelijk van. Uh, als we nu even kijken naar het tijdspad... dan zitten we eigenlijk netto over de helft van deze periode heen. En zo voor een jaar, anderhalf jaar zijn we weer met heel andere dingen bezig... Ik denk dat het niet zo gek is, van uh, wat de heer Demmers voorstelt, om gewoon even een limiter aan te stellen. En dat je gewoon uh, bekijkt in deze uh, tijdsperiode, uh, je kunt zeggen twee, twee maanden, drie maanden, dat je binnen die tijdsperiode, dat je gewoon tot concrete keuzes komt. Anders dan denk ik dat het gewoon weer verzandt. En uh, ik heb begrepen dat het niet de eerste keer is dan. Dat was het. Dank u wel, meneer Cohen. Meneer Paap. Ja, voorzitter. Ja, veel wijzer ben ik er allemaal niet geworden, eerlijk gezegd. Maar, voorzitter, nog even duidelijk uh, naar de heer Somberg, uh, naar de heer Metters... Uh, over de kerntakendiscussie, waarom uh, Sociaal Zondvoort en ik mag ook wel zeggen de PvdA die uitgestapt zijn... dat is dat wij hebben gezegd tegen u... wij willen dit in openbaarheid en niet als achterkamertjespolitiek. En wat doet u? U gaat achterkamertje in en daar gaat u dit soort zaken bepraten. Wij hebben meteen al gezegd: wij willen dit in openbaarheid. En daarom zijn we eruit gestapt. Mevrouw van der Veld. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik, ik, ik hoor dit vanavond allemaal aan en ik hoor weer een aantal keren het coalitieakkoord. En ik moet u eerlijk zeggen, ik word daar een beetje. Nou, ik kan het niet uitspreken, maar u begrijpt vast wel wat ik ermee bedoel. Ik denk dat het tijd wordt dat wij een oppositieakkoord gaan sluiten, oppositieleden. Want eh, dan kunnen we ook ergens mee schermen. Ik vind het trouwens ook zeer knap dat het CDA continu uithaalt naar de vorige periode waarin ze zelf ook in de coalitie zaten en dus zelf ook niet tot iets kwamen. En dan denk ik, waar bent u in vredesnaam mee bezig? Het gaat de hele avond, hoor ik, niets anders. Coalitie dit, coalitie dat, oppositie zus, u werkt niet mee, u bent constructief. Wij zijn wel constructief geweest en wat is ons resultaat? We krijgen alsnog een schop onder onze piep. Ik moet u zeggen, u heeft ons vanavond niet mee Nee, meneer Metters. En nee, meneer Zandbergen. En dat heeft u allen te danken aan uw eigen gedrag. Meneer Zandbergen. Was ik al? Ja. Ja. Ik wilde, ik wilde eigenlijk gaan zeggen dat... Uh, als, als een beetje als reactie op betoog van uh, uh, collega Metters... Uh, dat... Uh, het gedrag van de vertegenwoordiger van GBZ tijdens de commissievergadering. Hij is er niet, tenminste, ik zie hem niet in de zaal. Maar zeer positief was dat hij een waardevolle inbreng heeft, heeft gehad en nu op het laatst. Was dat. Nee, ik heb het over GBZ. En uh, de laatste vergadering uh, was u hier aanwezig omdat, en ik kijk dan even naar de heer Demmers, omdat, uh, omdat betrokkenen gewoon ziek was. En dat, dat kan gebeuren. Ik hoop dat die trouwens gauw weer beter is. Um, dus dus de, de inbreng van GBZ staat buiten kijf en is uh, positief ervaren. In tegenstelling uh, tot uh, de drie partijen die ik in het begin van mijn betoog heb genoemd, ja, meneer, meneer Sandbergen, die, meneer, Sandbergen. Die meneer Sandbergen, sorry, u meneer heeft gelijk, ja. het heeft geen zin meer om allemaal zaken uit het verleden opnieuw te gaan oprakelen. U doet er allemaal mee aan die hobby. Ik ben het nu zat. Nee, U heeft gelijk. Neemt u mij niet kwalijk? Goed. Mag ik uh, heel kort ingaan op een, uh, een uh, een item wat de heer Demmers heeft aangekaart als Dat het gaat om... is een inhoudelijk... Een, ja, ik, u ik dacht het wel. Goed. Het ging namelijk om de participatie. U komt uh, nu met een concreet voorstel, want u zegt in feite van uh, uh, laat nou uh, het college met een voorstel komen en dan kijken we wat verder. Ja. Dat zou een idee zijn, maar we hebben in januari vorig jaar hebben we afgesproken dat het de wijze van eh, behandeling eh, is zoals we het hebben gedaan. En dat er wat degelijk een vorm van participatie eh, zou plaatsvinden. Dus dat, dat, ja, in feite heeft deze raad voltallig dat gewoon niet afgesproken. Meneer Demmers. Ja, voorzitter, maar het gaat er... Uh, uh, meneer uh, Sandberg, het gaat er toe ook om... dat wij ook voor die participatie zijn. Alleen, er moet iets zijn om mee te participeren. Dus betekent een plus, een min, een minnetje en een plusje... En dat leg je neer bij de belanghebbenden. Dat zijn de raad, bevolking en allerlei andere verenigingen. Dan gaan we daar de plussen of minnen in een dialoogtafel bijvoorbeeld neerleggen. Maar we hebben nu eigenlijk niks. We hebben een aantal richtingen. Ja, daar kan de raad en de bevolking niet al te veel mee. Want dan, denk je, dan denkt elke belanghebbende... ik ga op de barricade staan en ik haal er zoveel mogelijk uit. Dus er zijn geen... ...is eigenlijk geen kapstok hè, om mee te participeren. En dat bedoel ik. Dank u wel, meneer Demmers. Meneer Hendricks tot slot. Ja, dank u wel, voorzitter. En als ik zo om me heen kijk, moet ik bijna meeleiden krijgen met alle mensen op de publieke tribune... ...die ongetwijfeld geen idee meer hebben waar deze discussie over gaat... ...en die alleen maar een stel kleuters zien die elkaar vliegend aan het afhangen zijn met de meest uh, kinderachtige opmerkingen. u heeft mij denk ik gehoord... Ik heb de voorzitter inderdaad gehoord met het verzoek om niet te zeer terug te grijpen op het niet persoonlijk verleden. te maken. Voorzitter, ik heb u ook gehoord toen u zei dat we niet moeten teruggrijpen op het verleden constant. Ik neem die woorden ter harte. Ik ga er ook niet in op alle verwijten die gemaakt Dank zijn. Dank u wel. Ik wil wel constateren dat het maken van dat soort verwijten blijkbaar nodig is om een gebrek aan inhoudelijk verweer te kunnen verbergen. Want op mijn inhoudelijke stelling dat er te weinig... Uh, keuzes niet worden gedaan, dat er te weinig echte keuzes worden gemaakt, heb ik geen verweer gehoord. De VVD blijft daarom tegen dit voorstel. Dank u wel. Dank u wel, meneer Hendricks. Mag ik één ding zeggen, voorzitter? Uh, Eén nee, klein de... zinnetje. Nee, meneer Steegman. Uh, ik wil hem toch, ben zo weer klaar. meneer Steegman. Oh, dank u wel. U mag pas wat zeggen nadat ik u het woord ja, heb verleend. Je... En zeker in de situatie waar we nu in zitten, dat u... Ik de moet de nog wennen, heeft. dat weet u. Nou, u bent door de gewenningsperiode heen, dat heb ik al gemerkt. Dus ik geef u een compliment, ook al voelt dat niet zo, maar het is wel zo. Uh, u mag zeker een kleine zin zeggen, mits dat betrekking heeft op de inhoud van dit dossier. Ik heb geen enkele behoefte meer aan welk goed bedoeld advies dan ook op persoonlijk vlak. Ik toch zeg ik hem. Nee, nee. Dan ontneem ik u het woord. Nee, meneer Steegman. Meneer Steegman, we doen zij die. Ik schors de vergadering ja. en ik wil, ik wil graag meneer Steegman uh, bij mij op de kamer hebben. Die. Miss you u ook zo. Puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond, time and could a sheep heart ache come to find you for in some velvet morning. Yeah, too late. She's a silver lining, Lone Ranger riding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 Ik heropende de gesloten vergadering. Ik heb net intensief gesproken met meneer Steegman. En ik ben met hem van mening dat hij nog aan het inwerken is. Uh, maar desalniettemin uh, vind ik het niet plezierig dat als wij proberen zaak en persoon te scheiden, als dat dan inderdaad niet, meer, uh, niet wordt gedaan. En daar hebben we over van gedachten gewisseld. Dat zijn we denk ik in essentie wel eens. Uh, heeft meneer Steegman nog behoefte aan een korte reactie? Ik heb altijd goed met scheidsrechters om kunnen gaan. Dus. Ik, ik, dank u, ik dank u voor dit compliment. Goed. Volgens mij is in tweede termijn wel datgene gezegd... misschien ook wel wat meer dan gezegd had mogen worden. Ik kijk nog even rond of de portefeuillehouder nog behoefte heeft... in tweede termijn iets toe te voegen... Dat is niet nee, het dankjewel. geval, denk ik. Goed. Dan rest ons op dit moment het gewijzigde raadsbesluit in stemming te brengen. En dat gaat bij hand opsteken. Wie is voor het raadsbesluit kerntakendiscussie, zoals gewijzigd aan u voorgelegd, bij hand opsteken graag. Voor zijn de fracties van OPZ, het CDA, mevrouw van der Plas en meneer Sandbergen. Wie is tegen dit voorstel? Tegen dit voorstel zijn de fracties van GBZ, Sociaal Zandvoort en de VVD. En daarmee is het voorstel aangenomen met 8 tegen 7 stemmen. En, dames en heren, nee, meneer Paap, ook dit vind ik ongepast. U weet alle dat wij hechten aan het debat hier via de microfoon... En dat we ons proberen te onthouden van allerlei andere subjectieve opmerkingen. Ik vind dat u nu ook moet schorsen. Dat mag u vinden, meneer De Vries. Maar daar gaat de voorzitter over. Dank. U heeft inmiddels gehoord wat ik ermee gedaan heb. Wij gaan naar het volgende agendapunt. Dat is agendapunt 5. Dat is een interpellatieverzoek van de VVD over statushouders. Omdat mevrouw Tjallik... ...niet aanwezig is, uh, en binnen het college mevrouw Tjallik wordt vervangen door burgemeester Meijer... ...heb ik mevrouw van der Veld gevraagd om mij waar te nemen als waarnemend voorzitter... ...zodat ik als vervangend portefeuillehouder namens mevrouw Tjallik kan antwoorden. En ik schors dus even kort om deze chancee te realiseren. Wil jij hier zitten? Uh, dames en heren, voordat we met deze interplantie aan de gang gaan... wil ik u uh, het volgende voorleggen. Uh, het reglement laat wat enige ruimte over hoe we dat kunnen aanvliegen. En ik wil u eigenlijk voorstellen om eerst de interplanten aan het woord te laten. Dan de vragen die eventueel aanvullend zijn van de overige leden. En dan het liefst één per fractie. Ik hoop dat u zich daarin kunt vinden. Daarna het antwoord van het college, en dan heeft uh, degene die de interpolatie voert, nogmaals het woord. Kunt u zich daarin vinden? Kan dus het, het kan ook